De Dag en Heren, dat is het onderwerp van deze aflevering in onze serie Eindtijd en Profecie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Dank u. Joël, we hebben vorige aflevering Hosea gedaan. Joël, wat voor een soort man was hij? Ja, dat is dan. Hosea was een vreemde profe profeet met ja. al dat trouwen en mm -hmm. zo. En uh, die emoties. Mm -hmm. uh, Joel is een geheimzinnige profeet. Waarom is hij geheimzinnig? Nie niemand weet wanneer hij eigenlijk profeteerde. Mm -hmm. uh, sommigen schatten hem in dezelfde tijd als Hosea en als Amos. Mm -hmm. uh, anderen die zeggen: nee, hij was ergens in het jaar 300 voor Christus, 330 mm. voor Christus. Dat is niet vastgelegd. Dat is niet vastgelegd, dat weten nee. ze gewoon niet. Okay. Uh, dus, dus eigenlijk in de tijd na Malachi, dat ja. zijn de jongste. Het is een nou, beetje apart, want heel veel uh, ja. jaartallen en, en, en, en allerlei erfopvolgingen worden allemaal genoemd in de Bijbel. Ja, en... alleen, alleen zijn naam, en die naam komt ook maar één keer in de Bijbel voor, die mm -hmm. Petuel. Alleen ja. één keertje, ja. heel typisch. Okay. Maar wel... Het thema, dat is heel duidelijk, die gaat over de dag des heren. Ja. Die gaat dus puur een eindtijdprofeet. Ja. Op een bijzondere wijze geeft hij een scenario. Het komt allemaal terug in de mm -hmm. eindtijdreden van de heer Jezus. Ja. Het komt terug bij openbaring. Het komt in flitsen. Komt die terug in uh, andere profeten. Ja. En de dag des heren, daar bedoelen we niet de zondag mee. Dat is niet de zondag. niet. Dat lezen we ook in openbaring 1 vers 10. Mm -hmm. hey, Johannes, die... Uh, Kwam in geestesvervoering op de dag des Heerenstad. Ja. En dat werd dan vroeger zo geleerd, misschien nu nog wel. Uh, was, de de uh, was de kerkdienst geweest. Dat sabbat was de kerkdienst. Ja, nee, daar is de zondag voor in de plaats gekomen. Ja. Dat weet je toch? Ja, nou, ik niet, mag je maar. <laughs> <laughs> maar uh, die kwam in geestesvervoering. En ja, hij zegt tegen de mensen: Ja, ik laat de koffie even staan, want ik krijg een visioen. En ja. dan moet ik opschrijven. Ja. Mm -hmm. Nee, wat is de dag des Heeren? Het is heel, heel, iets verschrikkelijk ernstigs. bijna alle profeten profeteren over de dag des Heeren. Mm -hmm. Hij werd dus vervoerd, geestesvervoerd. Hij zag iets in Zoals in de jullie geest. door de sneeuw hier van Apeldoorn naar Doorn vervoerd bent, ja. werd Johannes en werden ook profeten vervoerd in de geest naar de eindtijd. Mm -hmm. En dat zie je ook vaak terug in de profetieën. Ja. Als ze dan pr praten over ratelende wagens mm -hmm. die over de bergen vliegen... Ja, dan zien ze waarschijnlijk gevechtshelikopters. Of lansen, ja. vurige lansen die door de lucht ja. schieten. Ja. En dan zien ze waarschijnlijk raketten. Ja. En op zich is dat niet zo vreemd, want de heer zegt uh, regelmatig in zijn woord... ik zal jullie de toekomende dingen uh, vertellen, omdat je weet ja, ja. dat ik het gezegd heb. Ja, en uh, de, de dag des heren is iets verschrikkelijks. Moet moet even kijken wat Joel ervan zegt... Joh 2, vers 2. Want de dag des heren komt. Mm -hmm. Want hij is nabij. Een dag van duisternis en van donkerheid. Van een dag van wolken en van dikke duisternis. Mm -hmm. Want voor de aardigheid om maar een andere profeet nemen. De dag Zephaniah. Hebben we nog nooit iets uitgeciteerd, dus die nemen we maar eens. Zephaniah mm -hmm. 1, vers 14. Nabij is de dag des heren. Nabij is hij. En hij nadert haastig. Witter geschreeuw, schreeuw dan de held. Die dag is een dag van verbogenheid, van benauwdheid, van angst, van vernieling, van vernietiging. Een dag van duisternis, van donkerheid, van dikke duisternis. In het slot van het hoofdstuk. Een verschrikkelijke vernietiging. Een verschrikkelijk einde zal hij alle inwoners van de aarde bereiden. Uh, verschrikkelijk wordt ook door plotseling vertaald. Ja, dat is geen prettig vooruitzicht. Nee, die dag des heren is, naar mijn gevoel, uh, ook die laatste serie gerichten van God in openbaring. Mm -hmm. Niet die bazuingerichten, ja. die vreselijke bazuingerichten. Ja. Dat is dus de, de dag des heren. Mm -hmm. En daar hebben alle profeten van geprofiteerd, maar uh, Joël geeft daar een soort scenario van. En dat moeten we maar even volgen. Uh, de indeling van de profeet. Mm -hmm. Kort maar even. Stuk 1 gaat over een sprinkhanenplaag. Overigens, Israël is altijd geplaagd door sprinkhanen. Ja, Behalve, dat is opgehouden in 1956. Van alle sprinkhanenplagen? Ja, er zijn geen sprinkhanenplagen. Daarna niet meer? Nee. Waarom is dat? Ja, dat moet je aan de Heer God vragen. <laughs> oh, nee, maar ik dacht dat misschien een specifieke reden was. Uh... Nou, ik denk dat God bezig is aan het herstel. Ja. En dat de tijd van oordelen voorbij is. Nee, het is dat niet heeft... zo dat de Israëli's een of ander vernuftig instrument hadden gevonden, waardoor ze alle sprinkhanen uh, kopje om. Uh, dat kan ook een kleiner ja, maken. Kopje kleine biologisch maak. uitroeien. Ja, maar, ja, ja, ja. maar goed. Ja. Ja. Maar, maar dat is serieus. Vanaf in in, in, in, in Joël beginnen ze met mm -hmm. een enorme ja En daarna tegelijk komt er een grote droogte. Mm -hmm. dat zien we ook in openbaring. Dat zien we bij alle oordelen van God. Als er oordelen komen dan gaat dat vooraf aan waarschuwende hmm. oordelen. Ja. Niet, de Jezus noemt dat, we hebben het er al zo over gehad, het begin der weeën. Ja, en, en, en daar gaat het eerste hoofdstuk voor. Mm -hmm. die, die waarschuwende oordeel, die springkadeplagen. En dan krijg je in hoofdstuk 2, dan krijg je oordelen. Zware oordelen. Want die dag de zeer hebben we al gelezen. En dan komt er een enorm en talrijk machtig leger komt eraan. Hoofdstuk 2, vers 3. Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam. Als de hof van Ede, als het paradijs dus, is het land voor hem en achter hem is de woeste wildernis. Mm. Een leger. Oorlogen over het land. Vers 5 is wel. Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij. En, en dat zie je overal, zie je dat in de profeten, dat er van die moeilijk te vertalen uitdrukkingen zijn. Ja. Ik heb het een keer ook aan de rabbijn gevraagd, zouden dat strijdwagens zijn? En zou wat in Nahum staat, uh, die, die, die flitsende lansen, zouden dat raketten kunnen zijn? Och, zei de rabbijn, het zou best kunnen, zei hij heel op. Maar ja, ik denk niet dat de profeet dat bedoeld heeft. Ja, dat kan mijn klomp ook betreken. Als hij in de tijd kon zien, hè, als hij dus in vervoering werd gebracht... En zeg maar naar een bepaalde ja, ja. Uh, tijd werd dan, dan zie je dingen dan zie je dingen die, die je dan niet begrijpt niet, die je niet begrijpt die er nog niet bestonden dat is een van de redenen waarom <kwijnt> Paulus ook in 1 Korinthe 13 zegt onvolkomen is ons profeteren Het ja, kan niet volkomen zijn nee. want je kunt die dingen niet niet begrijpen nee. die er in de eindtijd gaat gebeuren nee, nou dan krijgen we dus een, een vreselijk uh, tijd en dan komt die dag des Heeren weer in hoofdstuk 2 vers 11 een talrijk leger, want groot is de dag des heren, zeer geducht, Wie zal hem verdragen. Komt Wat voor leger is dat? Zeg, weet ik niet. Nee. Er zijn mensen die denken aan het leger van de antichrist. Mm -hmm. En er zijn andere uitleggers die zeggen, nee, het is het leger des heren. Mm. En het is het leger van God, die zijn vijanden gaat verslaan. En sommigen gaan zelfs zo ver, dat ook de heiligen die dan opgenomen zijn in, in de hemel, dat die ook al mee gaan doen. Oh. Dus ja, je ja, zult wel, wel eens in dienst moeten dan. <laughs> ja, dat is wel weer een aparte visie dan. Ja, dat was een heel aparte visie toen ja. ik die las. Ja. Maar ik ben, ik ben iemand, ik neem al die visies in mij op. Ja. En ik, ik, ik, ik zie wel. Ja, je weegt, ze, je weegt ze op een gegeven moment af. Ik, wij, ze vallen af. Ja, ja, ze, vallen af ja. ze vallen af, Ze vallen af als het gebeurt. Ja. Ik ben altijd heel ja. voorzichtig. Ja, hier. goed, de Bijbel zegt natuurlijk duidelijk, als er een profetie van God is, dan zul je het weten. Omdat, zul je het wel omdat, weten, omdat, ja. omdat hij uitkomt. Maar nu komt het mooie, dat is het prachtige bij Joël ook. En dan zegt hij in vers 12, let goed op wat er staat. 2, vers, vers 12. Vers 12. Nee? Ja. Maar ook nu nog, wat bedoelt hij ermee? Mm -hmm. Ook nu nog, nu die dag des Heeren eraan komt... Nu, die vreselijke rampen waar, waar Safanya over sprak, waar Jezaja over spreekt, waar Jeremia over spreekt. Ja. He, die, waar openbaring over spreekt. Ook nu nog, luidt het woord des heren, bekeert u tot mij met uw hele hart, met vaste en geween en met rouwklacht. Mm. He, dat is opwekking. Dat is wat de Heer ook... Uh... En dat is de Heer wat ook aan ons vraagt. Ja. Waarom? Kijk, al die dingen van Israël, die zijn ons ten voorbeeld geschiet. Mm -hmm. En we kunnen natuurlijk, en dat mogen we ook, alle zegeningen ten voorbeeld uh, laten geschieden. En ons toe-eigenen. Maar ook deze dingen. Ja. Ook nu, zolang Nederland nog vrij is. Zolang we nog de kans hebben. En zolang nog niet alle televisie van uh, het, uh, het, het net afgejaagd is door onze regering. Ja, ja, ja, ja dat ja. is zo. Zeker. Zegt de zolang Heer ook nu nog luid het woord is Heer. Is er bekering mogelijk? Is er bekering mogelijk, ja. bekeert u tot de Heer. Ja. En dan zegt hij heel kras... Scheurt uw hart en niet uw kleren, Bekeert u tot de Heer uw God. Ja, wat moet er dan gebeuren? Vers 15. Blaast de bazuin op Sion. Mm -hmm. Heiligt een vaste. Roept een plechtige samenkomst bijeen. We hebben dat wel eens gedaan. Jaren geleden hadden we in de Geertekerk. Hadden we daar een mm. Dat was buitengewoon ontroerend. Was dat. Mm. En er was, professor Goudsmaat deed daar ook al mee. Mm -hmm. En, en, en ik was er ook bij betrokken. En Otto de Bruyne was erbij te betrokken. Mm. En uh, ja, zei, hadden we een paar samenkomsten gehouden. En toen zei zwart nog, ik geloof toch dat er een zekere catharsis is. Een zekere reiniging. Kijk, als zulke dingen gebeuren, dan schuift God het oordeel ook vaak op. Ja, precies. En God geeft ja. uitstel. Mm -hmm. en God geeft som, meestal geen afstel. Want Ninevee kreeg ook uitstel meer dan 100 jaar. Maar geen afstel. Maar geen afstel. Ja. En ook het oordeel over Israël, in, in, mm. in het jaar 70 en het jaar 135, had ook al in het jaar 35 moeten plaatsvinden. Ja, precies. Dat is ook een uitstel geworden. Dat was ook uitstel ja. geworden. Ja. Want de heer die zei toen tegen die wijngaardenier, mm -hmm. die was dan met die vijgenboom bezig en die gaf geen vruchten. Ja. En de eigenaar zei, nou hak maar om dat ding. Ja. En de heer die vroeg een jaar uitstel. Mm -hmm. De wijngaardenier is tegen Jezus. Ja. En die mestte. En die bracht het evangelie. Ja, geweldig is dat, hè? En dan kwam de gemeente, uh, opnieuw, en dan kwam weer 35 minstens 35 jaar uitstel kwam. Ja, opnieuw de genade van God die... Uh, Altijd hetzelfde. Ja, ja, ja. Maar er moet wel voor gebeden worden. Zeker. En wat gebeurt er ja. dan hier? Dan zien we hier, vergadert het volk, heiligde de gemeente, gemeente mm -hmm. roep de ouderen bijeen, en de kinderen, en de zuigelingen, en, en, en bidt. Laat de priesters en de dienaren des heren komen en bidden, vers 17, mm -hmm. spaar heren uw volk, geef uw erfdeel niet prijs. En dat roepen we ook, spaar heren ons volk, hè? Ja. roep, roep uw erfdeel niet. Zijn we ook, zijn we ook ja. erfdeel van de heren, we horen er ook bij. Maar, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Mm -hmm. Weet je, dat was ook het gebed van Mozes. Ja. Zo heeft Mozes twee keer de toorn van God afweten te wenden. Mm -hmm. ja. De heidenen spotten, Heer als u uw volk vernietigt. Ja. God kan niet van zijn volk af. God kan maar goed, niet. We zien, we zien, zeg maar, als we een beetje dicht bij huis blijven, zien we in ons land natuurlijk steeds het land steeds verder van God afdwalen. Ik kan alleen maar zuchten. Ja, ja, ja. Dat vind en, ik, verschrikkelijk vind en ik verschrikkelijk. Dat, dat gebeurde natuurlijk in die tijd ook. Dat gebeurde ook. Dus daar ligt een parallel in de tijd van. Uh, van Joël, in de tijd van ja. ons. He, dat we... maar, maar, maar, maar ze gingen daar. Ze gingen ja. daar. Die bruidegom zat uit zijn bruidsvertrek, bij wijze van spreken. Ja. En de kindertjes kwamen ja. erbij en ze gingen bidden. Ja. En dan komt in vers 18, let op. Toen nam de Heer het op voor zijn land. Zijn land. Toen nam de Heer het op voor zijn land en kreeg medelijden met zijn volk. Ja. He, en wat gaat u doen? Ik zal u koren en mosten olie zenden zodat je daarmee verzadigd wordt. Dat betekent het herstel van het land. Tuurlijk. De vruchtbaarheid ja, van het zeker. land. Ja. En dan verder. Ik zal u niet meer prijs geven tot een smaad onder de volken. Hmm. Dat is Israël momenteel. Ja. Dat is wel erg. Ja. Niet terecht. Maar de hele Verenigde Naties stemt tegen Israël. Ja, op een paar na. Op een paar na. Ja. Dat is. Uh, nou ja, het zijn geen kleintjes. Amerika en Canada. Nee, dat weet ik. Tsjechië? Dat, dat weet ik, maar het ja. is... Het ja. is droevig, ja. want zo is die stemming in de Verenigde Naties een toets voor de Heerde God van de mentaliteit van de volk tegenover mm -hmm. zijn volk. Ja. Dat is ja. heel gevaarlijk. Ja, maar goed, dat, dat zijn zeg maar aan de andere kant, we kunnen daar verbaasd over staan, maar we weten dat dit soort dingen moeten gebeuren. Toch? Nee. Jij zegt Nee. Maar, maar, maar, het moet gebeuren. Ja, ja het moet gebeuren. Zijn Joodse vriend ook altijd tegen mij: Jan, maak je toch niet zo duk. Het moet gebeuren. Ja. Maar God kan altijd uitstel geven. Ja, maar jij zei het is net: bijna nooit afstel. In bijna nooit afstel, nee. Dus moet het gebeuren. Maar ik zou dan bijna met, uh, met, met, met koning in zeggen, dat zal toch niet in mijn tijd geschieden. <laughs> en, <laughs> ja. en, en, en niet in de tijd van mijn kinderen en niet in de tijd van onze kleinkinderen. Ja, ja, en daar maar, zijn we verantwoordelijk voor. We zijn verantwoordelijk tevoren, voor ons nageslacht. Ja. En daarom moet je dus daar die ja, bit stonden. Ja. Want de heer ja, die ja, maar gaat dat is het, uh, het afhouden van uh, het oordeel nu. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja. Dus, dus het uitstel creëren. Ja, dat, wat wat dat, wij als, als, als kinderen van God kunnen doen. Dat, natuurlijk, dat, wij wij dat, zijn die sleutel dan. Daar nou zijn wij voor. Ja. Nee? Want God die gaat dan Israël herstellen. Niet? Hier, hij kreeg mm -hmm. medelijden met zijn land en ja. met zijn volk. En in vers 25, ik zal voor u vergoeden de jaren dat de springkaar alles opvrat. Ik zal u volop verzadigen en mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Ja. Nee? Dus dan gaat God zijn volk zegenen mm -hmm. en dan gaat hij God zijn volk ja. weer her herstellen. En daarnaast staat er, krijgt eerst een, zoals het altijd al geweest is, en zoals ik dat al zo vaak gesproken mm -hmm. heb, eerst een natuurlijk herstel. Ja. De vijand wordt verslagen, ze krijgen vrijheid, uh, het land wordt hersteld. En dan krijg je in vers 28, Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstoten op al wat leeft. Mm. Dat is het Pinkster Evangelie. Ja. Maar daar was, Pinksteren, wat wij meegemaakt <coughs> hebben in Handelingen 2, was daar een afspiegeling van, een klein voorprofecie. Mm -hmm. Maar al wat vlees zal gebeuren. Ja. En dan, dat gaat nog gebeuren, dat zien we in vers 31, voordat die grote en geduchte dag des Heeren komt. Dus de geestelijk herstel zal voor die tijd nog plaatsvinden, op binnen Israël. Ja, en dan zullen ze ook zonen en dochters profiteren. En dan zullen de zonen en dochters. Ja, ja. ik ben benieuwd. Uh, ja. Want hoe zit het nu met profeten in Israël? We, hebben, we kennen dus de profeten uit het Oude Testament. Of het, uh, uh, is, zijn er nu nog profeten? Ik Kom je denk, ze tegen? Hoor je van ze? Ik, ik denk het wel, maar ik hoor er niks van. Nee. En wel weet ik dat er toch een enorme belangstelling, een groeiende belangstelling is voor het woord, voor het woord van ja. God. Zelfs Netanjahu, die heeft twee keer in de week een bijbelstudie. O oh ja. Ja, ja. Op één avond samen met zijn zoon. Mm -hmm. Want dat is een groot Bijbelkender, die zoon. Die heeft mm -hmm. een keer een jeugdbijbelquiz gewonnen oh, okay. in Israël, die zoon van hem. Ja. Mm -hmm. En dan ergens samen in zijn eigen residentie. Mm -hmm. ja, daar is ben Gurion is daarmee begonnen met die Bijbelstudies. De eerste president. Mm -hmm. Menachem Begin, dat was een heel gelovig man. Ja. Die heeft dat doorgezet. En hij ja. is dus de derde president van Israël. Mm -hmm. die zich intensief met Bijbelstudie nee, bezig was. Maar je neemt niet aan dat het Nieuwe Testament meepakken. Mee Nee, nog niet. Nee, nog niet. We hebben al gezien. Dan moet eerst dit gebeuren. Dan moet eerst dit gebeuren. Ja, dat, en dan uh, moeten we... Dat, hebben we een dat de geest wordt uitgestort op ja. al wat leeft. En dan hebben we uh, een vorige uitzending voor gehad, als ik me goed herinner, vorige maand, zelfs nog uh, in, in november of zo. Hè, hoe zal Israël de Messias ontmoeten? Ja. Hè, als ze uh, in die tijd van dikke duisternis, mm -hmm. in die tijd van de dag des Heren, zal... Jezus verschijnen aan de wolken. En dan zullen ze hem zien aan de tekenen. En dan zullen ze hem herkennen ja. aan zijn handen en aan zijn voeten. Ja. En dan zullen de orthodoxen zeggen, hij is toch de Messias. Ja, dat zal een, dat zal een moment zijn. Ongelooflijk, ongelooflijk. En ja. ik zal erbij staan en huilen. Ja, ja echt hoor, ik ja. vind dat zo ontroerend. Ja. Eindelijk, zullen ze mm -hmm. zeggen. En dat gebeurt ook vaak als je met Joodse vrienden spreekt die gelovig zijn. Mm -hmm. En ja, zegt zei iemand tegen mij, Jan, laten we het nou niet over die Messias hebben. We zullen wel zien ja. wie het is als ja. hij komt. En ook rabijnen zeggen dat we zullen wel zien mm -hmm. wie het is als hij komt. En dat is, dat is ook bijbels. Maar Joel die profiteert hierover. Hij, hij geeft aan in welke volgorde dingen gaan gebeuren. Ja, ja, ja. En, uh, en langzamerhand gaan we ook die dingen gewoon zichtbaar worden. Ja, ja dan maar komen we bij hoofdstuk 3. Ja. En hoofdstuk 3 in andere bijbelvertaling is dat hoofdstuk 4. Ja. Want dat, uh, dat nummert mm -hmm. anders. Maar dan geeft hij weer een detail van allerlei dingen die er gebeuren gaan. En die hoofdstuk 3 wil ik toch wel... Dus eigenlijk hoofdstuk 4... Want in die dagen, in die tijd, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem. Ja. Dus welke tijd? Als het, het lot, de ballingschap, mm -hmm. als Juda en, terugkomt en van 1967 af, als Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël wordt. Snap je? In die tijd zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. Ja. Daar ligt de dal van Jozefat, dat is ergens bij Jeruzalem. Dus we gaan niet praten over de slag van uh, Harmageddon. Nee. Harmageddon komt in uh, openbaring 17 mm -hmm. voor. Zij komen bijeen bij Harmageddon. Ja. de berg Megiddo. Het staat niet dat er oorlog gevoerd wordt. Ik denk dat ze vanaf Megiddo... Trekken ze door de Jordaanvallei en zullen optrekken naar Jeruzalem. Ja. Want daar zullen die eindtijdoorlogen plaatsvinden. Alles ja. draait om Jeruzalem. Absoluut, absoluut. Het Vaticaan wil Jeruzalem. <coughs> dat hebben we in de ja, december De Palestijnen hebben we willen, Jeruzalem. Huh? De Palestijnen willen Jeruzalem. De Palestijnen willen Jeruzalem. De Palestijnen willen Jeruzalem als hoofdstad. En ja. de islam wil Jeruzalem ja. als topstad van de, van de macht. Maar nou, weet je, het, het, het positieve daarvan is dat de Nederlandse regering dan terug kan met een ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ja, ik hoop maar dat ze dat doen. <laughs> want dat is een hommage, een eerbetoon aan de God van Israël ja. en aan de Messias. Ja, nou, ze doen dan valse voorwaarden, voorwenselen, want, eh, want eh, het zijn natuurlijk de Palestijnen die graag Jeruzalem willen als hoofdstad. Oh, wacht, ja, ja, ja. ja dat, dat, was dat een grap? Ja, <laughs> ja, ja. ja. Maar, zal oh, maar dat, dat, dat zal niet gebeuren. Dat zal ook niet gebeuren, dat zal niet. Nee, nee dat, dat gaat een bloedige strijd ja. kosten. Nee, maar goed, het feit dat de regeringen niet kiezen voor Jeruzalem, maar kiezen voor Tel Aviv als ambassadeursplek, dat is natuurlijk raar. Dat is heel vreemd, ja. ja. ja. Maar goed, kijk, maar dan zullen ze naar het Dal van Jozefat gaan, en, en daar zal God over hen oordelen. Ja. Ja. Dus, dus er ja. moet gewoon daar plaatsvinden, uh, in Jeruzalem? Ja, ja. ja zeker. En, en wat, waarom zal God oordelen, ter oorzaken van mijn volk en mijn erfdeel Israël, waarom? Dat zij onder de volken verstrooid hebben. Precies. God vergeet niks. Nee. Dat is wel duizend jaar geleden, of Aha. soms anderhalf duizend jaar geleden. Ja, precies. Eh, ja. Maar God vergeet het niet. Hmm. Eh, dat, dat, daar komt het oordeel. Terwijl zij mijn, mijn land verdeelden. Wiens hmm. land verdelen ze? Mijn land. Ja. He, dit is voor jullie. He, dit is voor jullie. En, en, en dat mag Israël houden. En, en dat is momenteel heel sterk gaande. Ja, dat... tuurlijk. Dat is al vanaf 1948 gaande. Ja. He, op het moment, dan, de, op moment daar... dat ze dat land gingen verdelen naar de Palestijnen, naar Jordanië enzovoort. Maar weet je wat het erge is? Dat de Verenigde Naties daar voor het grootste gedeelte voor is. Ja, en maar, iedereen is er voor. Ja, maar dat is dus toch de naties van antichrist. Ja, maar dat is toch pure opstand tegen God. Hm. Maar de, maar de duivel is altijd opstandig geweest tegen God. Dus daar, ja, daar hoeven we ons maar, niet over te verbazen, toch? Maar er zijn periodes in de geschiedenis dat sommige mensen gehoorzaam waren aan God. Precies. Ja. Ja, dat was bijvoorbeeld Darius. Ja. Dat ja. was Engeland. Toen ze de bal voor Darius. Ja, de dat was Iran, hè? Des, destijds, of niet? Dat was Iran in die tijd, ja, ja. koning Darius, ja. ja, ja. Ja, dus daarom heb ik ook nog wel enige hoop voor Iran, mm -hmm. als al die boela's verdwenen zijn. Ja, je bedoelt net zoals we zeg maar in een van de afleveringen over Egypte spraken, dat ze nog een stukje erfenis hadden van het goede doen. Ja, want God vergeet nooit wat. Datzelfde is in Nederland ook. Hè. Nederland heeft natuurlijk een bepaalde periode eh, heel erg opgetrokken voor de Joden en geholpen enzovoort. Ja, ja. En op die erfenis leunen we natuurlijk nu ook nog. Ja, krediet is soms op. Het krediet kan opruiken. Ja, het krediet ja. kan opruiken. Maar bij God gaat het vaak wel heel lang door, toch? Ja, dat is waar. Mm -hmm. Dat is waar. Maar als je, zodra je daarop gaat rekenen, ja, zit je fout. Ja, dat is juist. Dan, ja. dan speculeer je van... Ja. Ja. Uh, ik zou bijna zeggen als de stoute jongen die zegt, papa ziet het toch niet. Ja. Of papa ziet het toch weer door de vingers. Ja. Ja, dat is ernstig. Ik denk, nou. ik denk dat we bijna moeten gaan afronden. Ja, nou, uh, dat, dat, dat, even kort afmaken. Ja. Uh, dan gaat hij daar dat te gericht komt mm -hmm. in de dal van Jozef, wat, vers 14. Ja. Menigte, menigte de, uh, in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren. Weer die dag des Heren. Ja, precies. He, ja. Bij Joel. En dan krijgen we die zon die, de, de, en die maan worden zwart en het, een vreselijke ja. tijd. Mm -hmm. De hemel en de aarde beven en dan komt het weer. Maar bij de Heer is een schuilplaats voor zijn volk en een vesting voor de kinderen is zelfs. Ja, We hebben het vorige week gehad ja. over de heerlijkheid van de Heer. Ja, dat de vrouw in openbaring 12 een schuilplaats bij de Heer heeft. Ja, maar ook, ook de Joden in Egypte bij het land Gozen. Ja, we hadden ja, ook een schuilplaats. een schuilplaats. Dus dat komt elke keer ook weer terug. Ja, de hele Bijbel is ja. één geheel ja. en één consequente duidelijke Precies. boodschap. Ja. Maar, maar ook voor ons. Is dan de grote les van Joël dat uh, de genade van God, het geduld van God... Um, Niet oneindig zijn, groot is. Ja. Ja. Wel, ja, wel oneindig groot is, maar ook een keer tot een eind komt. Maar ook een keer tot een eind komt en, ja. en dat die dag des Heeren nabij is. Dat is de ja. dag des heren is nabij, maar al die tijd is het weer opgeschoven. Ja. Ja. Maar de Heer Jezus is zijn eindtijd. Hè? Dat is waarom de wereld soms misschien ook zegt van ja jongens, het gebeurt toch niet. Maar onverwacht, maar de Heer komt... Jezus die zegt dat ook, ja. onverwacht zal het over je komen ja. in Matthäus 24. Ja. Dus wees alert, niet? wees waakzaam. Ja. Maar dan zegt hij bij, die tijd komt, Aha. maar die kan verkort worden. <coughs> ja. Dus dagelijks is mijn gebed, heer wilt u dit tijd verkorten. Ja. Niet alleen voor Israël uw volk, maar ook, ook, ook voor de christenen in de verdrukking, ook voor de strijd die er is. Precies. Ja. En dan zegt, mijn vrouw die zegt dan wel eens, ja maar uh, onze familieleden die nog niet tot de heer Jezus gekomen ja. zijn. Dat, dat, is, is, van dat, nodig. Is, dat is, is de spanning waar je in zit. Hè? Ja. Ja, precies. Maar wij, wij bidden wel. Ja. Dat is ook het enige wat, uh, wat onze opdracht in ieder geval is. Ja, tuurlijk. Ja. En, en, en dat is zo'n kracht. Ja. En dat werkt zo uit gebed, bij de mensen. gebed is de motor. Ja, een gemeenschappelijk ja. gebed van de gemeente. Mm. En daarom zegt dat hier, die weer in Joël eh, roep de gemeente bij een, de oude erbij. Mm. Ik mag zelfs ook nog komen op de bidstot. Ja, ja, precies. En, en, en de kinderen erbij en, en, en, en spaarheren uw volk en ja, nee. spaarheren ons volk. Goed Jan, we moeten hierbij uh, laten. <coughs> Ik uh, dank jou voor deze aflevering en de toelichting die je hebt gegeven. We gaan een uh, volgende aflevering gewoon weer verder in deze serie. Hartelijk dank. En u thuis, ja, bidden, het is niet altijd even populair. In de meeste gemeentes is het altijd maar een klein groepje. Daar hangt het ook niet vanaf, want als er helemaal niet meer gebeden worden, dan gaan we het echt merken. Maar het is goed om uw gebedsleven voor elkaar te hebben. Praat met de Heer uw God. ...over alles wat hier dwars zit, over alles wat er in deze wereld gebeurt en nog meer... ...over alles wat er in Israël en in het midden oosten gebeurt. Dat kunnen we u adviseren. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Graag tot een volgende. Als de Heer zelf aan hen verschijnt, met de wonden aan zijn handen en zijn voeten... ...dat is de enige manier waarop de authenticiteit van Yeshua, de Messias... ...en zijn offer op Golgotha herkend kan worden.